PvdA-kamerlid Monash zegt dat het niet zo kan zijn dat KLM bezuinigt... en dat de Fransen er zo mee wegkomen. De schietpartij in de Amsterdamse rivierenbuurt van vanochtend... lijkt een gerichte actie tegen een jonge vrouw, zegt de burgemeester van der Laan. De vrouw raakte gewond aan haar hand en been. Op dezelfde plek ontplofte vorige maand een granaat. De politie gaat ervan uit dat er een verband is. Na de granaat in aanslag werd al een recherche van tien man op de zaak gezet... De gewonde vrouw zou een dochter zijn uit een probleemgezin... dat al jaren veel overlast veroorzaakt in de buurt. De negenjarige zoon van een vrouw die vorig jaar augustus werd vermoord... en Drachten heeft in de rechtszaal zijn verhaal gedaan in een videoboodschap. Dat is uitzonderlijk, want voor dit soort verklaringen... geldt een leeftijdsgrens van twaalf jaar. De jongen was thuis toen zijn moeder was, werd vermoord. In de boodschap zegt hij onder meer dat zijn moeder zo mooi en lief was... Ook wensen die dat de verdachte het niet had gedaan, want dan hadden hij en zijn moeder een beter leven gehad. De verdachte is een 43-jarige ex-vriend van de vrouw. Hij heeft bekend. Tennisser Igor Seisling is in de achtste finales van het tennistornooi in Rosmalen uitgeschakeld. De 28-jarige tennisser verloor in twee sets van Ivo Karlovic, de nummer 28 van de wereld. De Kroaat speelt in de kwartfinales van het gasttoernooi in Rosmalen tegen de Fransman Adrian Manerino. Het weer, het is vandaag zonnig en droog, alleen in het noordoosten wat bewolking. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt vanmiddag 15 tot 22 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en er is er s'avonds in het westen kans op wat regen. En dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Apeldroon met Barnevelds 2 kilometer. De A9 amstelveen alkmaar verknopen het Velsen 4... A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmen en over 12 kilometer file rijden. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, luisteraars donderdagmiddag dus Muziek Boulevard Live op CFM. ZFM is te ontvangen via frequentie 106.9 of psychokanaal nummer 40. Maar ook op internet www.zfmlive.nl Met om kwart over vier het gedicht van de week en om half de column van Mandy Schorel... En om kwart over vijf en kwart voor zes. De wonderenwereld van ZFM, maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws van Zandvoort en de directe omgeving en uiteraard ook hele lekkere muziek. Ik start vandaag met Paul Simon, Codachroom. gevolgd door een Belgisch groepje, Clouseau met Passie. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier... en de techniek is in handen vandaag van Roland Kraaierstein. Looks worse in black and white. Over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 Zelden in je macht, en helaas, ik wil wel, maar ik kan het niet. Is het?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 If you don't glow Hey now, you're an all-star Het gedicht van vandaag is van Rita Troost-Grapendaal. Uit de bundel Fladderend naar de Overkant. Finish. Duizend paden te betreden. Duizend wegen in te slaan. Duizend landen te bezoeken. Duizend redenen niet weg te gaan. Duizend dingen nog te doen. Duizend gedachten uit te denken. Duizend zorgen te besteden. Duizend kussen weg te schenken. Duizend dagen in het verschiet... Duizend uren om te leven. Duizend minuten slechts te gaan. Duizend seconden om je over te geven. dogeloos stikt de tijd voor iedereen in dit leven. Het is een hele grote kunst je daaraan over te geven. De tijd verstrijkt, wordt opgeheven. Het aardse leven voltooid. Het is tijd je over te geven. De klok staat stil. Het leven verdwijnt. Een herinnering wordt geboren. Als de dood verschijnt, een herinnering aan de tijd, vol van het bruisend leven, een indruk van hoe je was, zodat je eeuwig voort zult leven. into a Zing mee met Greep bij Rebel. 10 juni aanvang 8 uur s'avonds. Zing mee met Gree bij Rebel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen met zeemansliederen en oudere liedjes die worden gezongen onder begeleiding van Greep van den Berg. Het begint om 8 uur, zoals ik al zei, en de toegang is gratis. En alles mag en niets moet. Rebel, kerkplein nummer 7, telefoonnummer 023. 8220220 822 De column van de week Trappend appen. Fietsen is heerlijk. Eén van de weinige manieren om je nog enigszins vloeiend te verplaatsen. Afgelopen weekend in ons dorp. Zwieren het langs files op een prettige zomerdag. Overal wandelende mensen op straat. Achter je, voor je, overstekend. Fietsers, brommers, een verdwaalde hond. Max spriest nog een versnellingsbak op. Wat een mensen, wat een verkeersregelaars. Een smartphone tussen hand en ogen zou onherroepelijk tot valpartijen hebben geleid. Social media tijdens het fietsen bestraffen? Democratisch parlementlid Pamela Lampit aan New Jersey, Amerika, pleit ervoor. Als automobilisten ervoor worden bekeurd, waren fietsers ook niet. Net zoals whatsappende voetgangers terwijl ze oversteken. Maar meer dingen leiden af. Ooit stond ik voor het stoplicht te wachten toen ik de auto voor mij langzaam dichterbij zag komen. Je verwacht dat er geremd zou worden, toeteren. Uiteindelijk kwamen ze op mijn bumper tot stilstand. De beste meid was drukdoende met de mascara in de weer. Bijna tegen haar achteruitkijkspiegel aangeplakt. Tja, toch lastig om dan ook je auto achter in de gaten te houden. Maar op de fiets had ik het genoegen een aantal jaren geleden ook... toen ik samen met Ega naast elkaar fietste... en wij verrast werden door een wat wazige fietser. In tegengestelde richting kwam de jonge man op ons af fietsen. Petje op, oordoppen in, muziek op en slingeren maar. Hij was nog op een afstand. Maar voor we het in de gaten hadden, kwam hij schuin op me af. Zijn blik ergens in zijn bloekzak. Ik probeerde hem nog te bereiken en te ontwijken... Een walm wietlucht kwam ons tegemoet. Ik werd het fietspad afgeduwd. En als hij het niet moeten uitrekenen was het nooit gelukt. Maar nu precies met zijn trapper bovenop mijn voet. Een gil en tienmaal verdwaasd excuus. Een vreemd bolbultje zie je tot op de dag van vandaag nog steeds mijn voet. Gewoon trappen en je ogen op de weg gericht dus. Doet Max ook. Afleiding en verkeer gaan nooit goed samen. Noem het ouderwets om over de sexy billboards langs de snelwegen nog maar te zwijgen. Nelly Schorel. Het ritme van Zandvoort. Agenda. De 10e Theo Hilbers, vismaaltijd, gasthuisplein van 6 tot 8 uur. De 12e Kunst- en Boekenmarkt, badhuisplein van 11 tot 5. De 17e Schouw de Wurf, Zandvoortse klededracht, omstreeks 1875, in de bibliotheek Zandvoort, aanvang 3 uur middags. De 17e en de 19e Pop-up weekend, vol evenementen in Zandvoort. De 18e en de 19e Cycle Zandvoort, fietsen evenement op circuit park zandvoort. De 19e, concert, domstad Blazers ensemble, protestantse kerk aanvang om drie uur middag. gebruiken we echt maar een deel van onze hersenen. En waartoe zijn we in staat als we de volle capaciteit zouden gebruiken? Het verhaal dat we maar een klein deel van onze hersenen benutten, is een broodje aap. Het dook voor het eerst op in het beroemde zelfhulpboek How to Win Friends and Influence People, van Dale Carnegie uit 1936. In het voorwoord beweert hij dat mensen slechts 10% van hun brein gebruiken. Maar uit moderne wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zo'n beetje elke hersencel in het menselijk brein een functie heeft. De Amerikaanse neuroloog Barry Bernstein publiceerde in 1999 het boek Mind's Meat: een essay waarin hij de 10%-mythe weerlegt met simpele waarnemingen. Als we maar 10% van onze brein zouden gebruiken... zou een beschadiging van de hersenen in de meeste gevallen... geen probleem vormen, redeneert hij. Maar dat is niet zo. Zelfs kleine schade aan de brein... geeft meestal grote gevolgen voor het gedrag en functioneren van mensen. Uit wetenschappelijk onderzoek met hersenscans blijkt... verder dat bijvoorbeeld dat alle delen van onze hersens... in min of meer mate activiteit vertonen. De hele dag door. Zelfs als we slapen. Kortom... Ons brein bevat geen gebieden die nog onbenut zijn. And everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen. To listen. I'm Na deze plaat een mededeling van huishoudelijke aard, al in het algemeen nut van Hans Wassenaar. Ja, daar is die dan. Bezoek de unieke zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld... van 1881 tot 1951. Eerste openstelling donderdag 23 juni... van kwart over acht tot half tien avonds. Daarna elke woensdag, zaterdag en zondag... van twee tot vijf tot en met 21 augustus... De expositie is in de dorpskerk van Zandvoort aan het kerksplein. Woensdag, blieben, glazen, globen. Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. Aha, aha. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Says. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject is. The Third Anniversary Party Amsterdam Beach Hotel. 12 juni aanvang om drie uur smiddags. Op zondag 12 juni viert het Amsterdam Beach Hotel... en restaurant en Vloed haar driejarig bestaan. Dat wordt groots gevierd met de band Bukwet. In ieder is van harte welkom. De entree is gratis en de locatie is... restaurant en Vloed, badhuisplein van 2 tot 4. Let's go ahead. Het was hem hier voor het eerste uur bijna. Het zit er alweer bijna op. Hierna gaan we gewoon vrolijk verder met Hans Wassenaard.